Ook dat is, als je ziet wat dat Amerika gedaan heeft, He. Nou. Dus, ze dus kwamen af, Saddam Hussein heeft massageniet Ze hebben ze nergens gevonden. In het paradij heeft overal gezocht. Maar er waren al akkoorden gesloten. Uh, met Halliburton waar dat de chain CEO van was voordat de oorlog begon, dat zij de exclusiviteit van de wederopbouw kregen. Er waren akkoorden gesloten bij vier petroonemaatschappijen. Dus die oorlog moest er komen. Schone investering eigenlijk. Ja. Uh... Frankrijk heeft dwars gelegen, Rusland lag dwars. Hmm. Ze hebben tegen alle beginselen van de Verenigde Naties, hebben ze bij met zelfbeschikkingsrecht, Mm. Want wij zijn in gevaar, die schutraketten die kunnen New York weg. Ze konden verdomd nog geen honderd kilometer ver gespoten worden, mm. of ze zaten een kilometer ernaast. Die schutraketten die konden nooit, Tony Blair heeft daarin meegespeeld, door ons dat wijs te maken. Dus alles was al geregeld, ze zei, Amerika, ze zei in Irak het plat bombarderen. Hoe meer, hoe liever, want dan kan ja. Halliburton daar opnieuw gebouwd zetten. En met wat werd Halliburton betaald? met de petroleuminkomsten van geconfiskeerde eh, petroleum. -puff. Maar de Fransen hebben er ook een heel hypocriet spelling gespeeld. Ja, van, van, is want die zogezegd uh, er tegen waren, ja. maar uh, ik ken iemand die er gevochten heeft in die in oorlog en die zei dat de Franse legioenen daar als eerst uh, aanwezig waren in die oorlog. Ja. De grote fout is, Amerika heeft gezegd, al die Soenieten van Saddam Hussein, zijn grote militie, allemaal ontslagen. Maliki moest een nieuw leger hebben. Ze hebben aan dat leger hebben ze de meest gesofisticeerde wapens verkocht. Op een bepaald moment in Tischkriet, waren er 25.000 van die nieuwe militairen, die stonden tegen 700 uh, van die Tchetschenen. Tchetschenen? er zitten duizend Tchetschenen, dat zijn de ja. enige, die weten hoe dat er hier is. Nou, die zijn al gewoon een... Wat is er gebeurd? Ze zijn ja. gewoon op de vlucht geslaagd. Ze hebben hun jeeps, hun afweerraketten en tanks, hebben ze allemaal ja. laten staan. He? En nu zijn die bewapend met de meest gesofisticeerde wapens. Ja. Maar Obama heeft de Nobelprijs van de vrede gehad, ja, die kan ja. toch geen grondtroepen sturen. Maar ze gaan, nee. dat, ze gaan dat nu zodanig laten exploderen, dat ze, ja. dat ze gaan smeken van please, kom ons redden. He. Want het is zo dom ze zijn, als ze nu troepen zouden sturen, zou het de Amerikaanse invouden, de invader en de DAVO en weet ik veel, ze dus laten nu gewoon een beetje, zoals dat voor de wereld al is hetzelfde. Ze hadden dat ook heel proef kunnen stoppen, maar als ze dat gewoon zo laten er, Als gewoon het vreemdeling, 7000 man, die oh. zullen die Tsjetjenen wel temmen. Eh, als je het op oplost, nee, hmm. de beslissing wordt genomen door het militair-industrieel complex. Wat zeggen die ex-generaals? Tja, als we nu een keer luchtbombardementen doen. Dat kost stukken van mensen. Daar verdienen we toch massas meer aan Nadat we daar troepen naartoe sturen. Ja. Dus laat het maar duren. He. Wat is het eerste wat als ze gebombardeerd hebben? De olieputten. He. Ja. Waarom worden de Koerden gesteund? De grootste olieputten in Syrië en Zinf en Liggen daar in het Noordoosten. Ja. Ja. En daarom. Duitsland dat nooit tussen gekomen is. Waarom heeft Merkel gezegd: we leveren wapens? Je moet goede bananen hebben met Koerden. Ja. En met mij, heb ik niet ah. ja. Ja. Dus. Ja. En dan hebben ze in Baschrieg, de grootste raffinaderij, dat was het eerste als kapot gespeeld. Ja. Omdat ze redeneren: een staat kan zonder centen niet overleven. Dat is ook zo. Ja. Die staat. Die heeft 1,5 miljard per jaar in dollars. Dankzij de donatie niet mee, mee blijven zin ja. ja. Dus, uh, Maar hoe langer dat het nu duurt, hoe beter. Ja. He. En wij, onze paarden, wij gaan daar een beetje van onze vliegtuigen naartoe sturen. Ja. En militairen. Ja. Zegt, hier is die fuck in Amerika, los het zelf op. Jullie hebben problemen gecreëerd. Maar het is de wapens als ja. de rest van de wereld. Waarom zouden wij moeten? Het is toch te te zien dat we niet alleen staan toch, het is toch allemaal... Uh, Natuurlijk, de ja. Coalition of the Willing Forces, Palau zat erbij, Palau heeft niet eens een link. Dat je de schuld waar dus ja. bij, nee. je hebt toch ooit of de dingen, ik weet niet hoeveel artikels <laughs> ja. van wie zijn die dingen die meedoen. Ja en thuis, Zoals tijdens de oorlog, heb je hebt de Amerikanen uh, olie te verkopen aan Hitler. Dus dat is snap je, dat is allemaal... De, handel... is de Amerikanen, zoals de deze en al, uranium aan, aan de Duitsers. Ja. Uh -huh. Uranium dat kwam uit... Het is tegelijkertijd zo te vichten te tegen iemand, maar ze hebben er ook het handel moeten doen. en ja, het is een... een...